Aval was medeverantwoordelijk voor de val van het communisme in het toenmalige Tsjechoslowakije. Minister Schippers raadt vrouwen met borstimplantaten van de bedrijven PIP en N-implants aan... naar hun kliniek of specialist te gaan. Het gaat waarschijnlijk om zo'n duizend vrouwen. De minister zegt dat er geen reden is tot paniek. Schippers reageert op berichten uit Frankrijk waar vrouwen worden opgeroepen bepaalde type implantaten te laten verwijderen. Ze scheuren snel en bevatten een gel die ontstekingen kan veroorzaken. De aviodroom in Lelystad heeft een drukke laatste dag achter de rug. Op dit moment sluit het Nationaal Museum voor Lucht- en Ruimtevaart voor de laatste keer de deuren. Er kwamen vandaag ongeveer vier keer zoveel bezoekers als op een normale dag. De aviodroom werd vorige maand failliet verklaard. Bezoekersaantallen vielen tegen, de afgelopen jaren was dat, en Schiphol en KLM wilden er geen geld meer insteken.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 Dan het weer bewolkt, temperatuur rond de 10 graden. Vanavond regen en aan zee kan het hard waaien. Morgen eerst hier en daar regen, in de middag af en toe zon. Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat vierde bij een brugge 3 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmaade 2. A6 Muiden richting Lelystad bij Almere Haven 3 door een ongeluk. En de A10 West naar Zaanstad bij de Koentenol 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom terug bij het 2 uur van de Euro Breakdown. Alweer de laatste van dit jaar. Maar volgende week zijn we er wel gewoon. Hoor. Alleen dan een uh, iets andere uitzending. Wat precies, dat uh, gaan we nog even kijken hoe we het gaan invullen. Het is in ieder geval de laatste reguliere lijst van dit jaar. Hierna gaan we alles bij elkaar optellen. En dan komen we tot de 100 beste van het afgelopen jaar. Aflevering 51, dus vandaag alweer de 23ste december van 2011. En de lijst bestaat uit 19 stijgers. Twee zitten blijven, 17 dalers en twee nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook twee platen eruit moeten. Britney Spears Criminal na 12 weken. 11 weken voor William Tentation Shut in the Dark. We hebben Chili Peppers Monika roses en Rihanna, You're the One. Zijn de snelste stijgers van deze week. Beide gaan namelijk 8 plaatsen omhoog. Een slechte week voor de LMFAO. Sexy and I Know It zakt er 12. En Broke Fraser Something in the Water. Gotcha en Kimba, somebody that I used to know, zijn met 16 weken. alweer dat langs genoteerd van allemaal. In de geschiedenisboek komen we 23 december ook vaak genoeg tegen. 1909, Albert I. van België wordt koning. In 1970, het hoogste punt is bereikt van de Noordschouwer van het World Trade Center in New York. De Chileense voetbalclub Coco Colo Colo wint de 25e landtitel uit de clubgeschiedenis in 2006. En in 2009, 7 wereldkampioen Michael Schumacher die kon zijn rentree aan in de Formule 1. Hij heeft getekend bij het Mercedes Grand Prix F1 Team. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. short van Dam. Just step on repeat, repeat, repeat. D -d Just step on repeat, repeat, repeat. I, -I, I can see your mouth move. But I don't hear the words. And why you think it's of a Tim Burke, of Tom Hanks, of... Uh, oh nee, in dit geval Avicii. Alle drie zijn het trouwens. Artiestennaam van Tim Berklin. Geboren de 8 september 1989, uh, een Zweedse DJ, remixer en music producent. En dus voorzien van drie verschillende artiestennamen. In dit geval was Avicii met zijn single Levels in de zevende week omhoog van 20 naar 14... En voor David Getta, Jesse G, en repeat in de zesde week van 22 naar 17 omhoog. Een van de snelstijgers van deze week Die is van Rihanna. You're the one. In de zesde week gaat zij omhoog van 21 naar 13. You are the one, so sure my love, your love. Your love is my love. love, love. Baby, I love you. I need you here with me all the time. All the Cause you know how to give me that. You know how to pull me back when I. Hit me now, hold me now, make me come alive you want En zet hem op ZFM, ZFM. de Toto met Africa. Alleen en wel in de Jason Derulo Fight For You uitvoering... ...in de zevende week omhoog van 17 naar nummer 12, pa -pam -pam -pam. Even het goede blaadje erbij pakken ondertussen. Want wij gaan namelijk even achterom kijken... ...vinden we daar op nummer 20 vier plaatsen winst in de vijfde week... ...voor de Crystal Fighters, de Champions Sound. De London Be Cool en de Crystal Waters lab Bamp... ...in de vijfde week van 23 naar 19. In de twaalfde week gaan Tidy en Elite Keep Waiting zakken van 14 naar 18. Van 22 omhoog naar 17 in de 6 zesde week David Guetta en Jesse G de repeat. Ina Megan en U Momento in de 11e week zakken van 10 naar 16. Birdie's Kenny Love staat 10 weken in de lijst, vorige week nog 11, deze week 15. En Avicii Levels in de zevende week omhoog van 20 naar 14. Rihanna You're the One in de 6e week van 21 omhoog naar 13. En Jason Ulla hoorde je net dus met Fight For You in de zevende week omhoog van 17 naar 12. De nummer 11 die is er voor Katy Perry. The one that got away. En die gaat namelijk omhoog. En wel van 16 naar nummer 11. In de vierde week doet Katy Perry dat. c f -M. I got a hangover Whoa I've been drinking too much for sure Wasted so irrelevant. Get take to the head. Who's selling it? I got a hangover. That's my medicine. Don't mean the back of sound too intelligent. A little jack can't hurt this coloring. I show up, but I never throw up. So let the drinks go up, go oh, up. Oh. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for to sure. I got a hangover. Whoa. Ja, dat De nummer 10 van deze week voor Tyre Cruise en Florida, de hangover. In de zesde week dat ze erin staan gaan ze omhoog en wel van 15 naar nummer 10. En daarvoor hoorde je ook nog uh, Kitty Perry, The One That Got away in de vierde week van 16 omhoog naar nummer 11. We zijn in de top 10 aan land. we slaan er meteen een hele hoop over en gaan naar de top 7. Eigenlijk sla je er dan maar twee over, maar het klinkt als een hele grote stap. Rihanna en Colvin Harris, We Found Love, zak van 4 naar 9. En van 6 zakken naar 8 gaan Marlon Raudet, The New Age. De eerste zit blijven van deze week. Die vinden we dan op nummer 7. En iets van Snowportal. This is Everything You Are is net zo zeven als vorige week. Ondertussen staan ze wel 10 weken in de lijst van Europa. You can't find the fall, so you can call it off. But it might be for the best.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 This isn't everything you are. Nee, er is nog veel meer weer. Vf, Vf, Westkust, weerbericht. Want vandaag overheerst wel de bewolking, maar zo nu en dan is er ook een knipoogje van de zon. Het blijft tot verder in de middag droog en temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. Vanavond trekt er dan een actief koufront over het regio, en valt er enige tijd wat regen. Komende nacht wordt het wel weer droog en klaart het geleidelijk wat op. De temperatuur daalt wel en dat doet het naar een graad of 5. Morgen zijn er wat wolkenvelden, vooral in de ochtend schijnt de zon. Wind die draait van west-noordwest naar west tot zuidwest. En die is wel krachtig aan zee. De temperatuur die stijgt naar maximaal 8 graden. Kerstavond, zondagnacht, dan hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wel droog. En de wind die neemt wel wat in kracht toe. Het wordt een zuidwestelijke wind. En de temperatuur die daalt weer naar 5 graden. De eerste kerstdag dan zijn er weer wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog. En er waait een zeer krachtige, hard, harde, harde, zuidwestelijke wind. En de temperatuur die stijgt naar maximaal 10 graden. Zondagavond, maandagnacht, dan hebben we weer de afwisseling van wat wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog. Bij een vrij krachtige tot harde zuidwestelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of 8. Tweede kerstdag, dan aardig wat zonneschijn en blijft droog. Een zuidwestelijke wind die stevig doorwaait. En temperatuur die zal stijgen naar een graad of 10. We gaan verder met de lijst van Europa, de nummer 6 van deze week. Vorige week was dat de 8. Hij staat ook 8 weken in de lijst. Het is Nickelback. When we stand together. Het ritme van Single van Nickelback when we stand together in achtwijk, dus twee plaatsen omhoog. Ook acht weken in de lijst de Monague of Roses, de Red Hot Chili Papas. En zij staan er niet alleen acht weken in, ze gaan ook nog eens acht plaatsen omhoog, en zijn er mij één van de twee snelste stijgers. Zij gaan omhoog van 13 naar nummer 5. The In de negende week blijft hij zitten op nummer drie. En degene die het aan het begin gehoord had, dat betekent twee zittenblijvers deze week. Eentje op drie dus van Gavin Kroll en eentje op zeven van Snow Patrol. Dat Betekent dat we dus een nieuwe nummer één hebben, want de nummer één van vorige week is gezakt naar nummer twee. Die heet Lady Gaga, You and I. Zakt in de negende week van één naar twee. Straks de nummer één, even voor de klok van vijf uur dus. Wat is de beste plaats van Europa op dit moment? Long time since me So years <laughs> oh, no. nummer 1 van vorige week moet een plekje inleveren Lady Gaga, you and I zakt in de 9e week van 1 naar 2, daarvoor Gavin Graws Sweeter. hij blijft dus staan op nummer 3 en dat is ook in zijn 9e week een weekje korter in de lijst Cobra, Starship en Saber, You Make Me Feel in de week pakken zij de hoogste positie van 2, dus omhoog naar 1 en dat alles in de hitlijst van Europa nog, net aan op nummer 2, achter Lady Gaga, nu Lady Gaga voorbij. Cobra Starship en Shabi you make me feel. En de week pakken zij de hoogste twee in de Euro Breakdown. Wel de laatste van dit jaar, hè. Volgende week is er wel een uitzending om, maar dan uh, doen we wat anders. Wat dat merk je volgende week vrijdag wel. Cobra Starship dus de laatste nummer 1 van 2011. We zamen de ene laatste weekend in van 2011 en daarin in uh, onder andere Mark van Rijswijk over alles wat er natuurlijk bij Ajax AZ gebeurd is. Ik denk dat je daar wel twee uur mee kan vullen. Ik wens de mannen veel plezier, fijne dagen en tot volgende week. Uh, what? Is dat het? Ja, het is Hoe je het? Ik weet het niet, ik het hele ding